Five, four, three. zien niet zijn zonder Joey Ten Hoven. Goedenavond Joey. Goedenavond Jay. Hebben we er weer zin in? Ja zeker. Drie uur lang zie je het keier door je speakers. En wat hebben we vanavond allemaal in de house? Natuurlijk weer hete nieuwtjes, waaronder Lebek Luc. Hij kon naar Bloemendaal bij BLM 9. Wat hij daar gaat doen ga ik zo vertellen. Voor de fans van Extreme Outdoor heb ik de laatste updates. En natuurlijk tien voor tien weer een oude vertrouwde partyguide. Ongelooflijk, hij zit weer helemaal vol. Uh, dit weekend natuurlijk wel op zondag de feestjes. Vorig weekend natuurlijk vanwege het voetbal. Ja, ik zal er maar uh, gauw over ophouden. Was het eventjes een andere partykite, maar dit weekend. We gaan weer vlammen, we gaan weer knallen. Wat hebben we nog meer? Onze Twitter-rubriek. Hij is er ook. Twitter door midden. En ja. Genoeg. Heet dit. dacht je van deze. Dan Castro. High tide. Jouw zie je, het Zandvoort. Jouw zie je. Zandvoort's grootste dansvloer. Tot aan 12 uur. Make some noise. Rest bovenin. Zitten even met die muis klikken. En je hebt ons overal ter wereld. Mocht je ons een keer gemist hebben. Ook wij zijn in de backcat ook terug te horen. En Joey, iets anders. Iets heel vets. Wat komt er naar Bloemendaal? Nou? Na uitverkochte edities in Düsseldorf, Londen, Miami en New York... ...is Lebek-Luke Super UME weer klaar voor de Nederlandse strand... Het weer wordt beter en beter, net als de events op de strand van Bloemendaal. 15 augustus is het weer tijd voor een super UME van groot formaat met een te gekke line-up en een moddervet podium. Na diverse internationale edities is het weer tijd om Nederland op zijn kop te zetten. Na diverse internationale gast-DJ's in het verleden... is het nu tijd voor een compleet Nederlandse line-up. Naast Luke zullen ook Boemklad, DJ Rocket... Oliver Twist en aanstomme talent van Luc Forum hun kunsten vertonen achter de rijtafels. Boomkast begon in 2005 als een vrij bekende hiphop crew in Utrecht. Maar sinds die tijd is alles veranderd. Ze werden beroemd naar berucht naar hun eigen evenementen in Utrecht en Amsterdam... ...en staan inmiddels op de grootste festivals als Lowlands en Sonar in Barcelona. Zet je de dus schaf voor een knalende mix van ruige house met soul hip-hop sausje. DJ Rocket is bekend als een vingervlugge mixmaestro en scratch sneller dan zijn schaduw. Zijn DJ sets zijn het best te als een mix van House, Hip Hop, Electro, Breakbeat, Garage en Bijla Funk. Verwacht het onverwachte en verwacht wat serieus scratch tijdens zijn beuken van een eclectische set. Oliver Twist begon zijn carrière als lid van de DJ-producer duo Schizophrenics. Al snel vond hij zijn eigen sound en ging hij voor de solo carrière. Inmiddels heeft Oliver een platendeal met Matt Decent. Het label van de Internationaal bekend DJ Diplo, en timmert hij stevig aan de weg met de rollende beats. Super Yumi staat bekend als het evenement waar platform biedt aan jong afstand talent en DJ producers. En die zijn ook wel via bekend via het volgen van LeBluk. Deze keer heeft Asser, de DJ uit Rotterdam, de eer om het evenement te starten. Mr. Super Yumi Leib heeft eigenlijk geen verdere introductie nodig. Na een zeer succesvolle tour door de States en een tour door Australië is het weer tijd geworden om de hyperdrive Step en ghetto Trash best sound naar het Nederlandse strand te brengen. Zoals met elke editie van Super Me is de Superhero dress code. Verkleed jezelf als je superheld en laat je superzieke dance moves zien op de dansvloer. De kaars kostte 12,50 in de voorverkoop en kostte 15 euro aan de deur. Wij slechten weer eerste de outdoor en gedeelte volledig overdekt en afgeschermd. Waardoor het feest bij BLM 9, ondanks de zomerslocaties die weersafhankelijk zo zijn, nog steeds gewoon goed is. En dat was super, you and me van Leeuwerk-Luke. Feest om heen te gaan, Joey? Ja, alleen voor Leeuwerk-Luke. Alleen voor Leeuwerk-Luke? Uh, ja, niet. een die... twist misschien. Maar Anne Asser vind ik trouwens ook heel goed uh, qua producties. Uh... Oké, okay, die is alleen goed qua producties. Maar ja, dus, uh... dan zie ik uh, Boomklats en Rockit, nee, dat noemen we van niet uit. Nou, DJ Rocket, die hebben we wel vaker gezien. Uh, ja, maar gezien. Ik ik, uh, platenkeuze vind ik helemaal niks. Oké, okay, nou, dat, dat kan, ja. Je, kijk, ja nee, als gaat... je van Shake Pop houdt alles van uh, 2005, 2006, ja, veel plezier. Maar ik hou daar niet van, dus... Uh... Je wil een beetje de nieuwe uh, nummers horen. Ja, dat ook. Ik, ik, ja, ik vond die house sowieso in die tijd niet heel erg vet. Maar niet, meer, uh... niet een beetje blijven hangen uh, in die tijd. Ja. Uh. Ah. Oké, okay. nou ja. Voor ieder wat wils natuurlijk. En ja, we hadden vorige week natuurlijk Atun Compan, oftewel Tonijn Broodje. En ja, nu komen de spankers en die zeggen... Nee, wij hebben de zomerrit van 2010. De mensen die mogen het zelf gaan bepalen. I'm ready to party! Spankers, sex on the beach! <laughs> Ga Gaat dit hem worden? De zomerrit. Ja, het heeft een lekker melodietje, die saxofoon. Dus uh, wat dat betreft, uh, ja, het is een lekker vrolijk plaatje. Gewoon lekker, ja, ik weet Ik denk dat dit wel wat kan worden. En een vrolijke tekst ook, uh, ook wel, hè? Ja, op Je Kijk, ook. we hadden toen uh, natuurlijk uh, Teaspoon, Sex on the Beach. Ja, die doet ja, nog steeds erg die goed. Die doet het nog steeds erg goed. Ja, misschien zou dit een mooie vervanger uh, of uh, ja extra platen kunnen zijn. Nee, onze mailbox, hij staat gewoon open. Wat vind jij van deze plaat? Spenker Sex on the Beach... En ze, of ja, mail het mail dan gewoon eventjes naar ons welbekende e-mailadres. Joey nog voor één keer. See it at En dan komt jouw mailtje hier binnen in de studio. En weet, halen jou straks eventjes tevoorschijn. Eh. Dus je mag ook rustig altijd je telefoonnummer erbij zetten. Vinden we helemaal niet erg, wie weet bellen we jou wel. Extreme outdoor, het zit eraan te komen. Ja, en die fiet aanstaande zaterdag op grote wijze haar 15e verjaardag... op een vertrouwde recreatiestrand Aquabest in Eindhoven... De timetable is vanaf heden online te vinden, maar er is meer nieuws. Hoogste tijd voor de laatste updates. Sinds vandaag kun je op www.extrema-outdoor de complete timetable vinden. Daarmee is er mogelijk alvast een plan voor de dag te maken, zodat je geen van je favoriete DJ's hoeft te missen. Ook dit jaar staat Extrema Outdoor weer bol van de exclusieve optredens van artiesten die deze zomer alleen in Nederland te zien zal zijn. Dus uh, die zal ik zo even opnoemen. Vanaf 1 juli is het mogelijk om je voed- en drankmunten vooraf te kopen. In samenwerking met Timoko en Lok7000 biedt Extrema Outdoor deze unieke service aan. Om eraan goed te mee te beginnen kun je 12 munten halen en er maar 11 betalen. Ook maak je kans op kaarten voor het Solar Weekend Festival. Het coin ticket kun je bestellen via www.extremes-outdoor.com. En wie jarig is trakteert... Daarom liggen er voor de eerste honderd vriendengroepen, die het festivalterrein betreden, exclusieve outdoor picknickkleedjes te wachten. Zoek en je vindt je kleedje, maar wel eerlijk delen. Ook zal er om half drie bij Globalicious in de buurt van de 3FM en BBN studio... ...samen met de bezoekers een reuzeachtige extrema taas worden aangesneden. En als dat nog niet genoeg is, wordt er een speciale high tea georganiseerd. Komende dagen kun je via de Facebook, Twitter en Hives kans maken op een plekje... Een prachtige registratie op het festival. Zaterdagnacht om 12 uur om Nederland 3. Alle hoogtepunten zullen voorbij komen. Evenals interviews met de organisatie en de artiesten. Uitzending gemist? Niet getreurd, want vanaf zondag is de uitzending te zien op bnm.nl. Van kwart voor 11 tot half 12, dus een kwartier langer dan vorig jaar, zijn alle bezoekers uitgenodigd om zich rond het water te verzamelen en te genieten van de traditionele eindshow. Deze spectaculaire eindshow staat volledig in het teken van het jaarthema Recreate. Waarmee aandacht wordt gevestigd aan de huidige tijd waarin alles digitaal lijkt te worden. Het initiatief verschuift naar de mensen zelf. Onder meer dankzij de oneindige kennis die we tot onze beschikking hebben. En gedeeld wordt. Power to the people. Zo vieren we met z'n allen het einde van de ongetwijfeld onvergetelijke dag. De laatste kaartjes voor Extreme Outdoor zullen deze week over de toonbank gaan. Zorg dat je dit niet mist... En uh, ja, Extrema gaat zichzelf wederom overtreffen dit jaar. De kaarten kosten 69 euro, exclusief andere kosten. En de voorkom gaat via Timoko. Het is op 17 juli van 11 tot half 12. En meer informatie vind je op extrema En laten we even kijken naar de line-up. Zullen we even kijken of de mainstage uh, erbij staat, uh, JK? Ja, kijk maar eventjes, want ik zie een enorme platte grond uh, vormen. Ja... Alles staat er aangegeven. De EHWO, de toiletten, de bar, de lockers. Noem het maar op wat er allemaal staat. Maar waar is de, het hoofdpodium? Hier ah, okay. is de line-up. Nou, een aantal namen. DJ Chucky op de Future Funk stage samen met uh, Sebastian Inrosso, Benny Benassi. Dennis Ferrer. Ik zult en eens Marciano. Uh, even kijken wat nog meer er is. Antoine uh, uh, komt natuurlijk voorbij. Groove zie ik nog staan. Op de Royal Dust Days... Bingo Players... Afro Afrojack... René James... Baggy Begovic... Uh, wat nog meer... Wat is allemaal nog een beetje bekend? Wat nog meer bekend is... Nou, uh, je kunt uh, haast niet kijken... Nick huh? van Tijuli... Benny Rodriguez... DJ Sneak... Steve Buck... Uh, Joss Wink... Uh, Sven V... The Fire... Uh, wat hebben we nog meer... Zie we ertussen... Extra Welt hebben... Mandy... Uh, Audiofly. Audiofly. Uh, Even kijken... Gewoon te veel om op te noemen zou je haast. Danny Howells, uh, Joris Voorn. Voor iedereen uh, wat wil. De crookers komen ook uh, hier nog. Joost ja. van Bella, A-Track, Tommy Sunshine. Ja, je moet hier gewoon bij zijn uh, zou ik haast zeggen. Ja, helaas voor van mij gaat dat niet door. Nee, ja, ik zal er ook uh, niet uh, bij Althans, zitten. Althans, het is morgen. Ja, het is morgen al joh. Dus als er nog kaarten zijn, dan zou ik hier zeker heen gaan. Want ja, 59 euro exclusief fee zeg ik, ja, ik stond op Sensation en dat was 71 euro exclusief fee. En ja, hier heb je toch eventjes een uh, flink grotere line-up. Dus zorg dat je erbij bent. Joey, zometeen meer nieuwtjes en meer tweet it or beat it. Nu eerst door met Mastic Soul. Taking me high in de Bingo Players remix. Je hoort me natuurlijk op jouw van Zandvoort. Dit is Zandvoorts grote dancevloer. Dit is shit. I don't know really, baby, where I want to go. But when I picture your face in my mind, I don't wanna be knowing but be you. Ecstasy. Vol uit. Bij voorbaat al. Van jou, jouw smaak kennen de, is het altijd goed. En ja, ben je ook al eens in Club R geweest, Joey? Nee, en ik heb daar, uh, ik zat uh, donderdagochtend in de bus met zo'n jongen, die werkte in Steel 80. En uh, die zei over Club R, dat er voor elke jongen vier meiden beschikbaar zijn. En dat ze heel streng aan de deur zijn ook. Oké, okay, van uh, wat er voor publiek binnenkomt. Ja, je moet echt met een jongen, moet je echt met drie, vier meiden aan de deur komen, wil je binnenkomen. Okay. En uh, er komen echt alleen maar van die hele rijke mensen, is ook gehoord. Nou ja, in tijden van cri uh, crisis, ja, dan moet je toch wat uh, om je club te vullen natuurlijk. Maar ja, ze hebben aardig uh, wat in de line-up staan. En volgens mij weet jij er ook meer over. Ja, want grootmeester John Dickweed, wandeldrager van de Progressive House, is na een ruim een jaar eindelijk terug om Amsterdam weer eens flink te laten uh, rokken. Oftewel in de watten te leggen. Digweed, de man die al jaren meegaat, maar nooit en ten nimmer stilstaat, is een garantie voor het nieuwe geluid met de klassieke vibe. De nieuwe club Air in Amsterdam biedt 17 juli een podium voor de levende legende. De Engelse wereldburger John Digweed, DJ-producer en mede-eigenaar van het label Bedrock Recordings, pakte in 2001 een welbegeerde nummer 1 in de DJ Mac Top 100. Sindsdien heeft hij de toppositie in de lijst niet meer verlaten. Digweed weet door middel van de briljante producties als Heaven Sand, For What You Dream Of, een memorale mix-cd's als onder andere Renaissance Global Underground en charismatische optredens en zijn populaire radioshow op KISS FM. Hij heeft muziekliefhebbers wereldwijd leden te boeien voor een eeuwig aanzicht te binden. Met een agenda als die van John Digweed is het zeldzaam dat de man in Nederland terug te vinden is. Naast Dickweed hebben Veur en Hazendonk de eer om de zaal te openen. In de tweede zaal zal Manuel Possé, de vertegenwoordiger van Taras van der Voorde en Thomas Lauren, de boel onveilig maken. Even alles op een rijtje. De 17 juli, dus morgen, van 11 tot 5... Is John Dickweed in Club R voorbij het Rembrandtsplein. De kaartjes kosten 25 euro. En meer informatie vind je op www.air.nl Nou, zeker een feest om heen te gaan. Het is alleen een beetje jammer natuurlijk over het vorige feest. Want dat is ook morgen. Dus je moet een keuze, denk ik, maken. Ja, ja, kijk, de ene houdt hier gewoon van Amsterdam, gewoon lekker naar een club... ...en de andere is festival overdag. Dus je kan er allebei. In ieder geval John Dickwit is in ieder geval DJ die al jarenlang in die top 10 staat... ...en ook die nummer 1 positie gehaald heeft, zoals Tiesto en Armin van Buren. Oké, okay, ja, nou ja, daar moet je een keer uh, naartoe zijn geweest, uh, lijkt mij. Ik heb hem trouwens niet op de line-up uh, net uh, zien staan van het feest. Van Extrema? Ja. Nee, ik ook niet. Dus hij komt alleen naar Club R. Oké, okay, nou, dus... Des te exclusiever uh, om het een keertje mee ah, te ik maken. Ik moet sowieso zeggen dat R een hele andere lijn-up heeft dan alle andere tenten. Ja, ze gaan hun eigen koers en dat is ook het beste. Want je ziet het met een hele feest. Elk feest, dezelfde DJ, dezelfde DJ-sets. Het is nog net niet geprogrammeerd van ja, wat, wat ze gaan draaien. Daar zit, deels zit daar wat in inderdaad. Dat een uh, aantal feesten inderdaad dezelfde DJ's hebben. Maar er zijn natuurlijk altijd feesten die zich onderscheiden. Maar ik bedoel, voor een nieuwe club is dit toch... Uh, ja, ik, ik vind het knap dat je dit durft te doen... Uh. Ja, nou ja, het is een natuurlijk een legendarische plek. De oude It, uh, waar, waar het zit. Nou ja, ik zeg, ik juich het alleen maar toe. Helemaal goed, helemaal leuk. Zometeen natuurlijk rond de klok van 10 voor 10, De partykite. En ja, wat hebben we nu klaarstaan? Max van Jelly. Nieuwe plaats, samen met Maxi. Look into your heart. En nee, we gaan niet zwijmelen. Nee, we gaan knallen. Dit is hier. Op jou zien we hem antwoord met straks. Na de klok van 10 staat hij weer helemaal klaar voor een de set. The one and only DJ Dion Sydney En van 11 uur tot 12, DJ JK maar nu eerst Max van Jelly. Time is right now Joey, het is er weer tijd voor Sweet It or Beat It! Hey Joey, wat is er allemaal deze week gebeurd? Met alle DJ's, ongelooflijk, een hoop nieuws natuurlijk. Allereerst natuurlijk het nieuws van Sunnory James, partner van Ryan Marciano, dat hij vader gaat worden. Klopt. Dat, ja, ook zal je schuiven, dat praat wat uh, lekkerder. Dat, dat klopt zeg je natuurlijk. Helemaal leuk uh, natuurlijk, van harte gefeliciteerd namens, zie je het natuurlijk. Wat hebben we nog meer, uh, Joey? Ja, DJ Quinton is op weg naar Turkije om daar te gaan draaien. Uh, Lebek Luke, Chesto heeft maandag heel veel platen van hem gedraaid, is wat hier staat. Uh, Afrojack Jack wil niet meer geassocieerd worden met Dirty Dash, maar gewoon met Afro Jack Music. Wat is dat nou opeens zo'n rare omslag? Ja, ik weet het ook niet. Ik zag ook heel veel bij, uh, op de Twitter voorbij komen natuurlijk over de DJ Chucky en al zijn. Uh, ja, zijn zogenaamde bootlegs, uh, mashups, uh, producties. Klopt. Mensen die vragen zich af van, is deze van jou, is deze van jou? Maar er staat zoveel fake op het internet. Nou, nah, en... ik denk dat mensen wel het verschil kunnen horen wat van Chucky is en wat niet, neem ik aan. Nou, als ik hoor wat sommige mensen nog luisteren. Eh, als je af en toe op het strand ook hoort wat er door een uh, ipod uh, boxen gaat, en uh, ja. uh, Wat ze helemaal geweldig vinden. Dan denk ik, nou, sorry, uh, mijn smaak is het niet, maar ja. <laughs> ja, en uh, wat nog meer... Uh... Ik, Nicky, ik, heb, oh. ja, ik heb er eentje van René Amis. Die, uh, die was bezig met zeven of acht tenen knoflook. Dus Royal Carlic Stage uh, Twitter die al dat, uh, waar die morgen staat. Uh, Begge Begovic. Die had een, uh, hij, of, uh, ja, zijn MacBook uh, had hij te koop aan. Want hij wou toch een kleinere voor in het vliegtuig. Helaas voor de mensen uh, en geïnteresseerden. Hij is al gelijk verkocht. Binnen een half uurtje. Nicky Elmiro heeft vocalen opgenomen met Germanology, dus daar komt waarschijnlijk een samenwerking aan. Daarnaast heeft hij zes platen gemaakt en die draait hij nu in BLM 9. Oké, okay, ja, wij hebben ondertussen al eventjes getwitterd van kom je ook nog eventjes langs in de studio. Altijd welkom natuurlijk als DJ zijnde. Ja, wie weet, brengt, komt hij uh, even een bezoekje brengen. Je weet het nooit uh, hoe zijn tijdschema is. Misschien zit hij straks weer aan de andere kant van het land, uh, waardoor hij gelijk uh, moet crossen. We gaan het meemaken. Ja, ja, we houden jullie allemaal op de hoogte natuurlijk. Wat hebben we nog meer? Uh... Ja, uh, Hartwell is uh, net in Amsterdam aangekomen. Hij gaat de studio in en werken aan een nieuwe remix. En uh, hij gaat zondag alweer terug naar Ibiza. Altijd gezellig. En uh, heeft hij uh, nog wat speciaals uh, wat, wat hij gaat doen in uh, Ibiza? Weet ik niet. Hij gaat er rijden, denk ik, hè? Oké, okay, ja. Maar ja, misschien in de Pacha... ...de Cocoon. Weet ik veel waar die dan, ja. hij gaat. Geen idee. Hij heeft die niet bekend gemaakt. We hadden verder Lecran natuurlijk ook. Die was helemaal vereerd dat hij hoorde... ...vanwege de bruiloft natuurlijk... ...van een van de voetballers... ...dat het hele Nederlandse elftal daar ook aanwezig zal zijn. Op Ibiza. Wij zijn zet. Nou, helemaal leuk, helemaal aardig. Volgens mij was dit hem zo wel, hè? De ja, tweeten. die was hem wel. Dit was hem zo wel. Zometeen natuurlijk de partykite. Alle feestjes waar jij bij moet zijn. Op een rijtje... Ga door met Alex Armes. No reasons. Gelukkig genoeg redenen om hier naar CFM voor te blijven luisteren. Tot 12 uur is dit c keihard door je speakers. Yo, wat gaat er gebeuren? Wat staat er dit weekend op stapel? Kom wat staat mijn... er op stapel? Nou, laten we niet horen wat hier allemaal om stapel gaat. Maar in ieder geval, de partyguide. We gaan beginnen met de zaterdag. Natuurlijk is morgen vanaf 5 uur de Republiek feestje. Dan gaan we door naar de Escape met framebusters van Elfstos 5. En de kaars kostte 15 euro. In de lijn staan Raymundo, Chris Rocks, Mark McCrawland, Norman Soares en MC Dan Stezo. Dan gaan we door naar Club Air, waar Dance Department on Air is. Dit duurt van 11 tot 5 en de kaars kosten 20 euro. In de lijnen staan Vjör Hazendonk, Jan Dickweed, Thomas Lauren en Tarres van Voorde. Dan gaan we door naar Fashion Addict. Dit is in de Panama, dit kost 10 euro en duurt van 11 tot 4. In de lijnen staan Roog, Leroy Stelps, Claire en Sheila Hill. Dan gaan we door naar de strandfeesten op zondag en dat zijn er twee Love Generation, Beach Club Vroeger... Dit kost 12,50 en het duurt van 2 tot 12. In de lijn staan Cindy Samson, Leo Goy Roog, Benny Rodriguez, Wado González. En dan gaan we door naar Tastis bij Bloomingdale. Dit kost 15 euro en het duurt ook van 4 tot 12. In de lijn staan Sunny James en Ryan Marciano, Chris Rocks, Jasper Clash, Rikki Divaro, Alex Cruz, Roy D, Beggy Bekovic, Wouter de Moor en Is er Kills. Is er zondag ook uh, nog het feestje bij BLM 9 eigenlijk? Ja, die smaakstof, maar er staat niks leuks op. Staat er staat niks leuks op. Oké, okay, nou ja, deze week dus geen smaakstof. Maar gewoon lekker naar Tasted bijvoorbeeld. Hé, hey, wat er zo meteen voorbij komt in de set van DJJ JK onder andere. Als je dit een lekkere sound vindt. Dit is de nieuwe Jury Donuts. Exclusief. Wij zien het. Hij staat alleen op de cd. Van verderle dus. Straks even blijven luisteren. Eventjes gewoon een sneak preview. Maar ja, wat... We eerst nog eventjes gaan doen Dat is de nieuwe Crew Watchers Helemaal lekker, helemaal leuk Dat is Sunshine natuurlijk Komende zondag ook weer Sunshine hier in Zandvoort Nu eerst op je radio Hij is er klaar voor Hij staat er klaar voor Hij zit extra aan het opwarmen DJ Dion Sydney. Na de klok van 10 Mag je hem helemaal hebben Een uur lang, non-stop In de mix nieuws van 10 uur. Dus wat doen we dan? Dan zeggen we gewoon, we doen example nog eventjes erin. Won't go quietly in de TV Rock remix. Zo meteen gaat die beginnen aan zijn zit. Na het nieuws van 10 uur. Oh, we hebben het. DJ Dion Sydney. Het ritme van ZFM.